10 uur, Lot Lewin met het NOS Journaal. In een dorp in de rebellenenclave Oost-Kuta... is een evacuatie begonnen van verslagen rebellen en burgers. Met de Syrische regering is afgesproken dat zo'n 1500 strijders en burgers... naar de provincie Idlib worden gebracht, die in handen is van de rebellen. Oost-Kuta ligt al weken zwaar onder vuur. Daarbij zouden 1500 burgers zijn omgekomen. Tienduizenden mensen zijn het geweld ontvlucht. De VS voert importheffingen ter waarde van zo'n 60 miljard dollar in op producten uit China. President Trump wilde in zijn ogen oneerlijke handelspraktijken van China aanpakken. Volgens Trump maakt China zich schuldig aan onder meer diefstal van Amerikaanse technologie. De voormalig handlanger van kindermoordenaar Mark Dutroux is deze maand voor het eerst met verlof. Dat zegt zijn advocaat tegen VTM Nieuws. Hij moet nog drie jaar van zijn gevangenisstraf van 25 jaar uitzitten. Dit verlof is de eerste stap om zich voor te bereiden... op terugkeer in de samenleving. De man van 46 hielp Dutroux bij de ontvoering van Anne, Eefje... Sabine en Letitia. Anne en Eefje overleefden het niet. De man zit sinds 1996 in de gevangenis. In Mexico is een journalist doodgeschoten bij zijn huis in Gutierrez Zamora. Een plaats die bekend staat vanwege de activiteiten van drugskartels. Justitie doet onderzoek. Mexico is een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. Vorig jaar werden 13 journalisten gedood. Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid neemt waarschijnlijk een inenting tegen kinkhoest voor zwangere vrouwen op in het Rijksvaccinatieprogramma. Zuigelingen kunnen erg ziek worden van kinkhoest. Als vrouwen zich tijdens de zwangerschap laten inenten is het kind vanaf de geboorte beschermd tegen kinkhoest. Nu moet dat nog op eigen kosten. Het weer, het is overwegend bewolkt met hier en daar wat motregen. Lokaal kans op een mistbank. De temperatuur daalt naar 4 of 5 graden. Morgenochtend eerst bewolkt, later ook kans op zon. Maar aan zee kan het gaan regenen. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Wist je dat je met jouw koekoeksklok kinderlevens kunt redden? Ruim op voor Kika. Verkoop spullen die je niet meer nodig hebt. Of koop iets moois op marktplaatsnl slash kika. En geef zo kinderen met kanker een toekomst.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 Langs de lijn en opstreken. Met Robert Meder en Renze Klamer hele goede avond, nog één uurtje langs de lijn en omstreken. Ja, veel sport, vanzelfsprekend in ons laatste uur... met bijzondere aandacht voor de trainerscarrière van Ronald Koeman. Erik de Gier is bij ons voor de wekelijkse filmrubriek. Het is bijna Pasen en er is weer een nieuwe film... gebaseerd op een personage uit de Bijbel, Maria Magdalena. Want wie was zij nou eigenlijk? En we spreken wielrenner Pascal Horen. Hij heeft een rit in een Italiaanse etappekoers gewonnen... maar als u nadenkt, dan zou u hem ook nog kunnen kennen van heel iets anders. Is het belangrijkste sportnieuws op een rij? Virgil van Dijk is de nieuwe aanvoerder van het Nederlandse elftal. De verdediger van Liverpool draagt morgen tijdens de oefenwedstrijd... tegen Engeland de, voor het eerst de aanvoerdersband. En daar is hij hartstikke blij mee. Ja, ja geweldig, geweldig nieuws natuurlijk. hele eer om, om aanvoerder te zijn van, van jouw land. En ja, ik ben hartstikke blij mee natuurlijk. Slatan Ibrahimovic staat op het punt om Manchester United te verlaten... voor een Amerikaans avontuur bij LA Galaxy. United bevestigt dat het contract van de Zweedse spits per direct is ontbonden. En ondertussen staat LA Galaxy volgens Britse media te popelen... om Slatan binnen te halen. Het contract van Ibrahimovic liep eigenlijk nog door tot 30 juni. Door de nasleep van een zware knieblessure... kwam hij dit seizoen pas zeven keer in actie voor United. Alejandro van Verde heeft in de ronde van Catalonië... de koninginrit naar La Molina gewonnen. Spanjaard nam daarmee de leiderstrui weer over van de Belg Thomas de Gent... die gisteren de derde etappe won. Steven Kruiswijk was de beste Nederlander. Hij werd twaalfde en klom zo naar de tiende plaats in het algemeen klassement. Ja, en Pascal Enkhoorn heeft zijn eerste overwinning dus binnen bij de profs. De wielrenner van Lotte Jumbo werd aan het begin van het seizoen... u weet het nog, twee maanden geschorst door zijn ploeg... omdat hij op trainerskamp te veel slaapmiddelen had genomen. Vanochtend won hij de eerste etappe in de Italiaanse rittenkoers Coppi e Bartali. Zometeen gaan we dus even bellen meteen koorden. De Nederlandse handbalsters hebben ook hun derde kwalificatiewedstrijd... voor het EK gewonnen. Maar zo makkelijk als het tegen Wit-Rusland en Kosovo ging... was het vanavond niet. In en tegen Hongarije won Oranje met 19 tegen 18. Aan de telefoon Daniek Snelder. Daniek, goedenavond en gefeliciteerd avond, ja, ja, dankjewel. Maar op het nippertje, tenminste. Ik heb de wedstrijd niet gezien, maar als ik de uitslag zo zie. Ja, het was, we stonden eigenlijk heel de wedstrijd achter. En uh, zijn in de laatste vijf minuten er langs gekomen. En hebben uh, toen de voorsprong tot het einde vast kunnen halen. Dat is wel heel erg lekker. Als, als je de hele tijd achter staat, denk ik, gaat het nog lukken. En dan uiteindelijk net eroverheen. Ja, ja eigenlijk was het vertrouwen er wel. En, uh een paar kansen gemist. Dus we hadden eigenlijk wel eerder uh, de wedstrijd kunnen draaien. Maar ja, als je de kansen dan niet afmaakt, dan wordt het lastig. En... Ja. Dus uh, ja, we hadden vooral in de aantal vandaag erg, erg veel moeite. Maar ja, want het had eigenlijk eerder gemoeten. Want Hongarije, ja, laten we eerlijk zijn, is nou niet de meest indrukwekkende tegenstander, toch? Nou, in onze pool uh, sowieso wel. En uh, ze hebben natuurlijk gewoon hartstikke goede meiden. En uh, spelen al jaren goed in de hele... Uh, ja, over het algemene op het eindtoernooi. En uh, ja, dat wij natuurlijk niet, ook niet altijd uh, de beste wedstrijd kunnen spelen is ook logisch. Maar uh, ja, op papier waren we het beste uh, uh, ploeg. En uh, ja, dus het is goed dat we dat gewoon wel hebben gewonnen. Maar het ging inderdaad niet makkelijk. Je speelt bij Faros in Hongarije. Ja. Nu in Hongarije ja. tegen Hongarije. Speelde je tegen ploeggenoten? Ja, ik uh, voor mijn eigen ploeg zitten er een stuk of zeven. Dus uh, ja, dat was wel, eens wel uh, apart natuurlijk. Maar uh, ja, het was ook, ja, je weet natuurlijk wat hun, uh, hun beste kwaliteiten zijn... waar de zwaktepunten liggen. Dus het is aan de andere kant ook wel fijn om dat hm. een beetje te delen met je teamgenoten. Ja. Maar ja, zij weten dat ook van mij. Dus, nee, is ja. ook zo. En wanneer zie je je ploeggenoten weer in de kleedkamer? Uh, nou, we spelen zondag nog een keer tegen ze, dus al zondag zie ik ze weer. Ja. Maar uh, die dinsdag daarna spelen we al met de club weer, uh, voor de Hongaarse Liga. Dus, ja, ja, hoe ja, was, hoe uh, was de ambiance uh, daar zo? Heel leuk. Het was uh, bijna helemaal vol. Ik denk uh, 5000 man. En, uh, het, was, uh, ja, het was echt een hele goede sfeer. En in Hongarije houden ze er wel van... Um, uh, Goed moedigen met veel gezang en geroep. Het was de afscheid van een oud speelster van een Hongaarse team. En zij is echt de grootheid in het handbal geweest. Dus ja, je merkte gewoon aan alles dat het wel een bijzondere dag was voor hen. Ja, maar. Eind over de gekste toch? Want daar is de return. Eind over de gekste, ja, sowieso. Ja, dat gaan we zondag vullen. Ik heb er heel veel zin in en... Uh... Ja, ik denk de afgelopen keren dat we in over hebben gespeeld... dat het al uh, ergens uh, goede sfeer was. En nu zijn er nog meer kaarten gekocht. Dus ik ben ja. heel erg benieuwd. Ja, 6.000, uh, geloof ik. Dat is ja. wat. Ja. Ja, mooi toch? Ja. Ja, ja zeker. Maar uh, uh, nog heel even, want dan heb je zondag de wedstrijd gehad... en dan ga je terug en dan dinsdag in de kleedkamer zie je je teamgenoten meer. Dat wordt lange neustrekken. Ja. Dat wordt lekker binnenkomen in de kleedkamer. Nou ja, dat is natuurlijk wel fijn om nu met de overwinning... of dat het uh, niet was gelukt. Maar uh, ik wil het eigenlijk nog wel dubbel doen... door zondag ook gewoon te winnen. Ja, ja lijkt me een goed idee. Goed, maar ja. deze, deze punten zijn er in ieder geval binnen. Uh, ja. Heel veel succes komende zondag in Eindhoven. Hartstikke bedankt. Dank je wel voor nu. Dan ik snel door. Dag. Oké, okay, doei. Ja, spreek dat maar eens uit. Nial ja. Horan. Niall. Niall Horan. Ja. Anderloos. Ja. Nou, dan weet je dat maar. Zo is het. Um, Jong Oranje die speelde vanavond een, een oefenduel. En uh, van het resultaat zullen ze in Zeist niet blij worden. Er werd gespeeld in Doetinchem. En er werd met 4-1 verloren van België. Toch was het voor veel spelers ook een heugelijke dag. Want het werd een, een avond vol debutanten. Luistert u naar een reportage van de Cornel Hendricks net als bij het Nederlands helftal zien we ook, deels automatisch natuurlijk... veel nieuwe gezichten bij Jong Oranje. Zeven spelers kunnen vanavond hun debuut maken. En allemaal komen ze tegen de Belgen daadwerkelijk ook in actie. Weer een klein stapje dichter bij de droom dus... Het A-team. Uh, nou, ik moet zeggen dat het wel wat sneller ging dan ik misschien uh, had gedacht. Ja, ik denk, uh, ik denk dat het eigenlijk heel apart is. De is van AZ en Karo Eiting van Ajax. In die volgorde. Beiden 20 jaar en beiden vanavond voor het eerst in Jong Oranje. En dat ik ook gelijk in de basis de, ka de kans kreeg. Uh, ja, dat is voor mij een, een groot pluspunt, denk ik. Nou, is dat in dat proces, hè, want voetballers hebben een droom... dat A-team, het Nederlands al, Is het een belangrijk onderdeel daarin, uh, Jong Oranje? Ben je daar veel mee bezig geweest? Uh, niet zozeer heel veel be mee bezig geweest, maar ik denk dat het wel een enorm belangrijke stap is. Ik denk dat het voor, een, uh, een, uh, voor jonge spelers onwijs goed is om uh, internationale wedstrijden te spelen, om je daarmee te meten. Uh, en om gewoon ervaring op te doen om uiteindelijk in het Nederlands team te spelen, zeker. Je hebt wel in de voetbalwereld heb je natuurlijk meegemaakt, het kan heel langzaam gaan, het kan heel snel gaan, het kan uh, morgen zo zijn, het kan nooit zo zijn. Dus stappen vind ik altijd, uh, ja, dat is gewoon heel moeilijk in te schatten. Dus uh, ja, je bent gewoon bezig met elke dag beter worden. En dan, en dan kijk je wat er gaat gebeuren. Maar absoluut, het is wel weer een, een stap die je hebt gemaakt. Ja. beelden hebben Koopmijnen in Eiting al. Hun teamgenoten Gustil van AZ en Justin Kluivert van Ajax zouden hier vanavond kunnen voetballen, maar mochten zich al melden bij het Groot Oranje. Nou dat vind ik onwijs mooi voor hem. Uh, prachtig nieuws natuurlijk. Goede vrienden toch? Ja, een hele goede vriend van me. Ik kan onwijs veel op de met hem maken. Dus uh, Ik was uiteraard onwijs blij voor hem dat hij daar naartoe mocht. Zeker. Het geeft ook aan dat, dat die stap aan de ene kant dichtbij is, aan de andere kant vind ik die stap... Uh, vind ik voor mezelf dat er nog onwijs veel stappen gemaakt moeten worden, wil ik daar uh, in aanmerking komen. Ja. Nou kijk, ik ben natuurlijk zelf een jongen. Jonge. Dus uh, alle jonge jongens die doorgaan, uh, ja, dat is fantastisch. En ik denk dat we in ieder geval, uh, we eisen leven heel erg met elkaar mee. En uh, ja, als eentje een stap omhoog gaat, voelt alsof we allemaal een stap omhoog gaan. En ja, dat, dat leeft wel bij iedereen. voor België, score bij 8. Alexis Score 1 hoe gaat dat dan in Alkmaar in zo'n week? Is dat continu dolle met zo'n jongen? Uh, ja, zorgen dat hij met beide benen op de grond blijft. Daar zorgen we als jonge jongens wel voor. Dus uh, we dachten, we kopen wat schoenen voor maat 48 voor hem. Kan eventueel wat ruimte, wat masje, maar uh, dat blijft hij er wel in staan. Nee, de... Guus is een jongen die gewoon uh, met beide benen op de grond blijft staan. En uh, we gunnen het van harte. Ja, maar die schoenen, dat is echt zo? Nee, nee dat, wilde, dat, dat, dat, dat was ons plan om te gaan doen. Maar dat was een geintje. Dat, dat was net voor de Interlandweg dat we het wilden gaan doen. Maar ja, toen gingen we allemaal weg. Dus uh, dat was net even... Uh, Kille-kille hadden we eigenlijk al moeten doen, inderdaad. Dat was wel leuk. Maar het is bijzonder hè, hoe, wat je zegt, hoe snel dat inderdaad kan gaan. Hè. Die, die extra stap die je dan kan maken. Ja, zeker. Dat is onwijs mooi. Het geeft ook aan dat het eventueel reëel kan zijn. Uh, en dat je ja, onwijs mooie ervaring op kan doen, denk ik. Ga nog niet direct naar huis... want de spelers ieder zo dadelijk nog versineerden... de oranjeballen in het publiek. Oh. <laughs> het dan nog met iets uh, moois naar huis. 4-1 verloren, jong Oranje tegen uh, België. Wie was toch Maria Magdalena? Deze vrouw verkeerde veel in de nabijheid van Jezus, zo is te lezen in de Bijbel. Maar veel is ook onbekend. Was ze een vriendin, een geliefde zelfs, of een prostituee, zoals later werd beweerd? Een nieuwe film wil antwoord geven op deze vragen. En Rick de Gier heeft vallig uh, hartstikke veel verstand van films. Hij heeft de film ook gezien. Goedenavond, Rick. Hoi, goedenavond. Is het een beetje traditie, hè? Zo rondom Pasen, een film over een Bijbels figuur. Ja. Uh, bestaat die traditie al lang eigenlijk? Nou. Kijk, de bijbelfilmen op zich is natuurlijk echt klassiek Hollywood. Hè? In de jaren twintig had je die al heel veel. In de jaren vijftig van die grote epossen van Cecil B. de Mill. Um, toen op een gegeven moment kwam er een beetje de klad in. In de jaren zeventig kwamen er eigenlijk meer wat controversiële films uit. Hè? Zoals uh, Jesus Christ Superstar en uh, Life of Brian natuurlijk. Hè? De, de ultieme parodie op de Jezusfilm zou je denken, nu hebben we het alles maar al gehad. Want ja, tegen die tijd bestonden er al honderd of meer van die uh, films. Echt specifiek over Jezus ook. Um, maar ja, natuurlijk in 2004 had je Mel Gibson, The Passion of the Christ. En toen werd Hollywood eigenlijk een beetje wakker. Van hé, hey, daar zit een enorm christelijke markt. En sindsdien heb je eigenlijk elk jaar met Pasen wel een of andere film over Jezus of een andere Bijbelfilm. Ja, en een echt een groot... He, want de christelijke markt heeft ook op zich allemaal films... zeker in Amerika, want daar is dat uh, denk ja. ik de grootste markt. Klopt. Maar die zijn echt meer een beetje voor, voor in crowd. Ja, maar dat loopt intussen wel een beetje door elkaar heen. Want je hebt inderdaad eigenlijk twee categorieën. Je zou kunnen inderdaad kunnen zeggen van... de films die, die, die door christenen voor christenen worden gemaakt... en de films die, die uit Hollywood komen. Maar... In die christelijke markt zijn die budgetten intussen zo hoog. Die worden dan be vaak betaald door kerken of zo. Maar daar kun je, die, die kunnen intussen ook wel een miljoen of een paar miljoen tegen een film aangooien. En dus ook wel redelijke acteurs inhuren en zo. Dus dat begint een beetje door elkaar te lopen. Maar die sturen dan, neem ik aan, die films ook. Nou, dat klopt. En in die zin zie je het verschil. Die, die, die films uit de christelijke markt die zijn echt oh. vaak wel. Het ligt er tamelijk dik bovenop dat het een evangelisatieboodschap is. Ja. En die zijn daarom artistiek vaak ook echt minder interessant. Ja. Ja. ja, en deze, want dit is dan uh, Maria Magdalena. Ja, dit is er uh, wel echt een uit Hollywood... en in die zin ook uh, wel wat interessanter. Um, Zullen we een stukje van de tweede ja. uh, luisteren? De vrouwen zijn te afraid om te baptiseren met de vrouwen. Ga naar hen. in mijn handen. Het is niet zo right dat hij je heeft You om ons te leiden. Je loopt mijn zoon, niet? Je moet jezelf zoals ik. Voor wat? In en... goed. Ja, Sorry dat ik door je laatste quote heen praat, Maria. Uh, wat, wat weet je eigenlijk over deze vrouw? Um, nou ja, ik ben natuurlijk geen theoloog. Hè, dus ik kan het je niet uh, helemaal uitleggen. Maar in ieder geval weet ik wel dat... met bent wel christelijk trouwens. Ja, dat klopt. Dus ik, ik ben ook best wel bijbelvast opgevoed, Dus, dus ik, ik weet er wel het een en ander vanaf. Ik weet in ieder geval dat zij in de bijbel eigenlijk vaker wordt genoemd... dan de meeste discipelen. Ehm... Um is ook aanwezig bij alle cruciale momenten. De kruising en de eerste getuige van de opstanding. Dus het is een best wel, best wel een belangrijk figuur. Um, wat er in deze film bij de aftiteling is... is nog wat, wat context, uh, gewoon in tekst. En daar wordt verteld dat in de zesde eeuw, geloof ik... dat er een paus was die heeft gezegd... die uh, Maria Magdalena was een prostituee. Um, er wordt vermoed dat dat ook wel met een agenda was. Dat ze iets te belangrijk werd. En dat hij haar weer een beetje ja, uit de spotlight wilde halen. Ja. Maar goed, ja, in de Bijbel is dat helemaal niet terug te vinden. Er zijn wel andere vrouwen die prostituees waren. Of een, een, een slechte reputatie hadden. Maar die zijn door elkaar gehaald. Maar dat is wel iets wat je in films bijvoorbeeld eigenlijk altijd terug ziet komen. Um, the Last Temptation of Christ. Um, uh, Jesus Christ Superstar. Noem maar op. Er is altijd zij, die prostituee. Nou, In deze film... Die, die is een soort eerherstel, wil een soort eerherstel bieden aan haar. Dus zij is dat hier niet. Um, zij is gewoon een, een, een beetje een uh, ja, eigenzinnige vrouw... die uh, niet wil worden uitgehuwelijkd... en daardoor in conflict komt met haar uh, vader en broers. En dan op een gegeven moment komt Jezus mee... en dan besluit ze hem te gaan maar, volgen. Maar e eerherstel, want je, even nog, want je zegt... dat doen ze, omdat dat staat dus niet in de teksten. Maar nee. is dit daarmee is dit een tekstvaste film? Dus gaat dit alleen maar uit van wat er wel in de teksten te vinden is? Het is een behoorlijk bijbelvast, bijbelgetrouwe film. Het is niet, uh, je hebt... Uh, ja, als je Mary Magdalene hoort, die titel... dan zou je kunnen denken aan de Da Vinci-code of zo. Er zijn allerlei theorieën over... Um dat ze eigenlijk met Jezus getrouwd was en dat ze een relatie hadden en zo. Maar dat is hier allemaal niet zo. Het is een, een, een film die uh, door, door uh, twee vrouwelijke scenaristen gemaakt is... en ook een vrouwelijke producent die eigenlijk vooral verhalen wil vertellen... Um, over vrouwen in de geschiedenis die een belangrijke rol hebben gespeeld. En in die zin is het wel een film met een beetje een feministische agenda. Um, maar ja, dat vond ik persoonlijk niet storend. Want net wat ik zeg, zij was uh, in, in het verhaal toch ook wel... heeft ze een belangrijke rol. En uh, ja, dat wordt hier... Uh, zij, hier is zij eigenlijk een beetje de, de apostel, de vrouw... Die, die Jezus' boodschap het beste begrijpt. Uh, nou ja, goed, of dat te veel eer is, weet ik niet. Maar Vrouwen luisteren altijd beter. Ja, nou, ik, ik vond het wel, wel, wel een keer leuk, weet je wel. Na 2000 jaar kerkgeschiedenis waarin het altijd om mannen gaat... vond ik het wel verfrissend dat het nu eens een keer eh, vrouwelijk perspectief was. Ja, de de, de, de, de, de, de subtitel is toch ook de Untold uh, Story? Ja, en, Maar wat wordt er hier dan getoeld nou, wat niet getoeld was? Ja, ja, om het zo ja, te, te zeggen... Ze zegt op een gegeven moment letterlijk: uh, My story will be told. Of my voice will be heard. Of zoiets. En dat is een beetje de, de onderliggende het idee van de film. Ze van, wordt uiteindelijk gehoord. Ja, precies. Van, laat haar nou, vertel haar verhaal nou eens. Zonder veel poeha hoor, moet ik zeggen. Want het is helemaal niet een heel spectaculaire film. Nee? Nou. Hij krijgt niet zulke hele goede recensies, en dat snap ik ergens wel. Want Ik denk, als je weinig met dit verhaal hebt, weinig met religie überhaupt... dan vind je het waarschijnlijk wat te sloom en te vroom. Dat kan ik me zo voorstellen. <laughs> sloom en vroom. Het ja, zijn ik... wel grote acteurs, toch? Ja, dat klopt. Uh, Rooney Mara, dat is, die speelt Maria. Girl with the Dragon Tattoo speelt hij bijvoorbeeld in. Jezus wordt gespeeld door Joaquin Phoenix. Johnny Cash. Johnny Cash, onder andere in Walk the Line en Gladiator. Ik vond juist die casting uh, wel de film wel wat spanning geven. Want Jezus is nu eens niet zo'n softe surfer dude. Die Joaquin Phoenix is een hele intense kerel natuurlijk. Hè, met een beetje een manisch randje. Dus die, ja. die zet ook wel een interessante Jezus neer wat dat betreft. En wat ik wel goed vond. Meestal, kijk, er is niks zo moeilijk om te verbeelden als religie. Als het spirituele. En dat doet deze film wel goed. Door een heel poëtische sfeer neer te zetten. En het een beetje mystiek te maken. Dus als je... Kijk, ik heb veel van die films gezien. En in zijn genre vind ik hem behoorlijk goed. Wat is er nou not done in dit uh, genre om te doen? Waar, ik kan wel iets verzinnen, maar ik bedoel... Uh, nou ja, uh, eigenlijk, eigenlijk kan natuurlijk alles. Want intussen is alles wel gedaan. Als je The Life of Brian neemt, echt, echt wel botter satire. Um, The Last Temptation of Christ van Scorsese. Uh, waarin een seksscène zit tussen Jezus en Maria Magdalena. Ja, veel verder dan dat kun je denk ik niet gaan. Uh, hij heeft ook uh, doodsbedreigingen gehad, die regisseur destijds. Um, oh ja, ja, Scorsese, die moest echt een tijdje onderduiken, zeg maar. Dus, dus ja, het is altijd natuurlijk... Uh, het blijft riskant om, om dit soort films te maken. Dus je ziet ook dat ze vaak wel heel veilig zijn daarom. En daardoor ook wel een beetje saai. Ja, want, maar als het dan... Um, want je zegt, nou, voor mensen die dus niet echt iets meer hebben... is het waarschijnlijk niet interessant genoeg. Maar voor, uh, zeker in Amerika, heb je veel, nou, toch wel wat conservatieve christenen. Ja. Is het dan een film voor hen? Nou, het is in die zin echt een, een film met een gekke doelgroep. Ja, dat zat ik mezelf ook wel af te vragen. Want hij is dus... Tamelijk bijbelgetrouw, maar wel vrij progressief qua, qua, qua theologie, zeg maar qua boodschap. Um, dus ik denk inderdaad dat conservatieve christenen er ook weinig mee zullen kunnen. Dus ja, in die zin is het een film voor een vrij kleine doelgroep. <laughs> ja. ja, ik vond hem wel mooi. Maar <laughs> ja, het was een film voor jou ja, eigenlijk, precies. precies. Ja, ja, een echte film voor jou. En is, is het ook nog, want staan er nog weer dingen in de planning zeg maar, met dit genre? Is dat al bekend? Want ja, deze was het, is, al... het blijft echt heel populair hoor. Want ik zeg, deze heeft dan misschien een hele kleine doelgroep. Maar het, het genre op zichzelf blijft echt populair. De, de, deze maand alleen al komen in Amerika de film Samson uit over Simpson. En Paul, Apostle of Christ, over Paulus. Dat zijn dan wel weer van die films uit christelijke hoek. Ik heb alleen de trailers gezien. Die waren wel weer erg van dik hout of zo. Spraken mij niet direct aan. <laughs> Samson uh, is waarschijnlijk dikke actie. Ja, precies. Uh, Mel Gibson heeft een vervolg op The Passion of the Christ aangekondigd ook. Hè? Oh. Resurrection. Nou, dan vraag je je af, wat moet dat worden? Ik zag, er, uh, ik zag hem even in een talkshow. waarin Dat ook werd gevraagd. Van, ja, Die kruising, dat is spannend, dat snappen we wel. Maar wat moet je hier nou verbeelden? En toen zei hij, ja, maar er gebeurt heel veel op een onzichtbaar niveau. Op een geestelijk niveau. Dus... Ja, wat dat moet worden... Dat... Oh, ja, die, die, die, die, die film van hem, die Passion was, was natuurlijk uh, ontzettend fysiek ja, bloedig en, en fysiek. bloederig. Ja, ja. Uh, nee, maar hij suggereert heftig. hier dat hij het bovennatuurlijke wil laten zien of zo. Ja. Wat een hele rare film zou kunnen opleveren. Wanneer moet hij uitkomen? Ja, dat duurt denk ik nog wel één of twee jaar. Nou, toch wel. Ja. Oké, okay. nou, maar deze dus, ja, laat ik zeggen voor de gemiddelde luisteraars, misschien niet per se direct van nou, deze moet je zien. Laat ik het zo zeggen, als je met Paas het Paasverhaal wil bekijken en je vindt bijvoorbeeld de Passion op TV een beetje te luidruchtig en je houdt van ingetogen, dan is dit echt wel een aanrader. Kijk, nou, die mensen moeten maar in de agenda noteren, want hij is vanaf vandaag te vanaf zien. Vanaf vandaag te zien. Dankjewel, Rick de hier. Komende zaterdag wordt op vliegbasis Eindhoven een tweede MH17-monument... ter nagedachtenis aan de vliegramp geplaatst. Het gedenkteken draagt de naam Verbinding... en komt er voor de slachtoffers, nabestaanden en de hulpverleners. Verslaggever Reiner Meijer was vandaag bij de plaatsing... en sprak erover met twee nabestaanden die betrokken zijn bij de totstandkoming. Ik zei net nog tegen mijn vrouw, waarom doen we dit nou? Hè? Alleen maar voor die drie. Ja. Van ons die we kwijt zijn geraakt. We willen steeds allerlei... Proberen toch de aandacht van die drie leven te houden. Rare tegenstelling, hè? Van die drie leven te houden. Dus alles in dat kader proberen wij nog te doen. Ik ben Hilda Kotte. Mijn naam is Anton Kotte. Net zoals mijn vrouw Hilda zijn wij nabestaanden van drie kinderen... die bij ons verongelukt zijn met de MH17. Een oudste zoon, zijn echtgenoten en ons jongste kleinkind. En dat is de reden dat we vandaag ook hier staan. Zaterdag wordt het beeld uh, uh, onthuld. Maar u vond het toch belangrijk om nou ja, ook als nabestaande en als betrokkenen... hier vandaag aanwezig te zijn bij het plaatsen? Ja, we hebben hier natuurlijk twaalf uh, aankomsten gehad... van de stoffelijke overschotten uit de Oekraïne. Daar zijn we alle twaalf bij geweest en dat heeft geweldige indruk gemaakt. Niet alleen op ons, maar op iedereen eromheen. En dat heeft ertoe geleid dat wij heel belangrijk vinden... dat hier ook een soort denkingsplek is van al die mensen... die al die aankomsten hierbij zijn geweest, in welke rol dan ook. De beelden hiervan zijn over de hele wereld gegaan. En iedereen die op straat spreekt, ja, dat hebben we allemaal op ons netvlies staan. Dus ja, dit is voor ons heel belangrijk dat dit hier in de komende dagen gerealiseerd gaat worden. De mensen zoals ze ons opgevangen hebben, is gewoon grandioos geweest. Daar hoort dit beeld bij. Nou, het beeld wordt op dit moment dus even afgedekt. Een paar hekken eromheen, eh, zodat nog niemand het kan zien tot zaterdag. Ja. We kunnen er nu nog wel even naar kijken. Hij torent ja, een beetje boven de hekken uit, maar u heeft hem natuurlijk van dichtbij ook, ook bekeken. Je kunt je een voorstelling van maken, maar het is nog veel mooier dan de voorstelling die je ervan gemaakt had. Fantastisch zoals die man dat gemaakt heeft. Zonder meer. Alles hoort erbij. En wat vindt u van de symboliek van het monument? Nou kijk, het beeld heet niet voor niks de verbinding. Maar ik kan u zeggen dat hier op de eerste bijeenkomst... letterlijk en vervrung de verbinding tussen mensen is ontstaan. En ik weet ook één ding zeker. Die verbinding die is hier geboren. En die, gaat niet, die blijft bij iedereen bij. En dat heeft allemaal te maken met al die mensen eromheen... die ja, ook een beetje voor ons... ...gezorgd hebben op in die moeilijke eerste, eerste weken eigenlijk. Emotioneert het u dan ook als u hier zo staat? Niet à la, la minuut. Maar ik durf nu te voorspellen... ...als wij op andere momenten hier zijn... ...dan kan de emotie toeslaan. Ja. Maar dat is niet te voorspellen van tevoren. Dat kan een associatie zijn... ...dat kan zijn dat je toevallig wat ziet... ...of je hoort wat. En zo is het ook verschillend tussen mij en mijn vrouw. Uh, mijn vrouw heeft heel veel hulp met een mooi schildrijver van de oudste zoon hebben. Daar praat ze vaak tegen. Ja. Ik kijk er ook wel eens tegen. En Ik heb op hele andere momenten weer emoties. Uit. Het is ja. heel verschillend. Ondertussen is het monument ingepakt met hout. Ja, hij krijgt een hoed van een grote plastic cementton. Hij torent er nu nog een beetje bovenuit, een klein stukje. Ja, ja, ja een stukje, ja. een centimeter of dertig. Als die past. Als niet. Oh, hij past niet. Wat nu? Ja, ja, ja. Wat nu ja, een zeil. Daar door een zeil om, omheen. Ja, u heeft het monument al kunnen zien op onze webcam. Aan de zaterdag wordt het uh, opnieuw uitgepakt bij de ingang van vliegbasis Eindhoven. Ongeveer 750 nabestaanden. En hulpverleners die zijn erbij. NPO Radio 1. Het is half elf. Lotte weer met het NOS nieuws. China zegt in een reactie op de Amerikaanse importheffing op Chinese producten... niet terug te deinsen voor een handelsoorlog. Waarschijnlijk volgen nog concrete tegenmaatregelen. President Trump voert de importheffing ter waarde van zo'n 60 miljard dollar in... omdat China Amerikaanse technologie zou stelen.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 De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Schaik is een bekende van de politie, dat schrijft Omroep Brabant. Hij is op klaarlichte dag bij een drukke weg in zijn auto doodgeschoten. De man komt uit Nistelrode. Hij is meerdere keren in aanraking geweest met de politie. De veroordeelde ex-wethouder Jos van Rij uit Ruurmond... trekt zich terug als mogelijk wethouder in een nieuwe coalitie. Hij hoopt dat zijn partij, LVR, daardoor een kans maakt... om in het stadsbestuur te komen. De afgelopen vier jaar zat de partij in de oppositie... omdat andere partijen niet met Van Rij wilden samenwerken. Langs de lijn en omstreken. Nog tot elf uur langs de lijn en omstreken. Een trainersloopbaan van 19 jaar. Die voerde langs de complete Nederlandse top 3. Langs Portugal en Spanje, maar ook langs Vitesse, AZ, Southampton en Everton. Ronald Koeman was gepokt en gemazeld... toen de KNVB hem vorige maand presenteerde als nieuwe bondscoach. Het is een Koeman om Oranje weer met een nieuwe selectie kleur te geven op de wangen is hier inderdaad de gedroomde trainer. Wat voor trainer is hij? En wat is zijn kracht? Aan de vooravond van zijn eerste interland morgen sprak onze verslaggever Ragnar Niemeijer... met verschillende voormalige werk werkrelaties van Koeman. Een radioportret. Fijn dat de PSV hebben stekens euh, laten vallen... Superblij. die wij niet hebben laten, Ik vind laten vallen. Ik het een geweldige uitdaging. En verdiend kampioen. En een absolute eer om... Uh, ...voor de komende jaren de bondscoach van het Nederland zelf tot te zijn. Well, uh, Ronald, welcome to St. Mary's. How does it feel to be the new manager of Southampton Football Club? Een Ibrahimovic. Eenmaal worden. Goed ingehouden. Blijf je eeuwig Feyenoord. En nu dan een keer schiet de oh! Binnenkort ga jij op onze schouders. Door de voordeur naar buiten. Zoals het hoort en zoals jij dat ook verdient, Ronald. Zie dan, zij kunnen het. En Ibrahimovic ook. Het is wel echt een... Uh... Ja, ik noem het een people's manager, zeg maar. Dus hij heeft heel veel mensenkennis. Er veranderde wel iets in professionaliteit toen hij hier binnenkwam. Een speciale band, uh, uh, denk ik, met de man Koeman. Dat is lastig. Uh. Alleen op het dat moment dat, dat er echt menselijk leed aan de orde was... dus een ziekte van zijn vrouw... toen werd hij eenmaal even emotioneel en toen gaf hij zich ook een beetje bloot. Ronald Koeman dus. Gisteren 55 jaar geworden. 18 jaar trainer, maar daarom nog geen open boek zegt journalist Bert Nederlof... die vijf jaar geleden een biografie over Koeman schreef. Ik denk dat hij toch een soort afstand wil bewaren tot, tot de media. En want ik heb het idee dat hij met geen één journalist... echt een hele warme relatie heeft. Een, zeg maar een vriendschappelijke relatie. Maar wel heel correct, want hij zal nooit een interview weigeren. Hij zal nooit naar kwazieren zeggen van, zijn we zijn bijna klaar. Altijd heel correct. En als, als hij hem belde, hij belde altijd terug. Dus wat dat betreft een betere uh, man op het interview is er niet. Omdat hij, hij is nooit betrokken bij rellen... Uh, altijd positief over hem. Uh, hij is altijd, staat altijd open voor het publiek, uh, voor de pers. Ik denk dat hem dat toch uh, nou, heel, heel veel goodwill heeft gegeven. Maar hij houdt dus een soort van muur overend. Waarom is dat? Ik zou niet weten wat dat zou zijn. Ik heb het wel proberen uit te vinden. Maar we hebben met andere mensen gesproken. Maar die, die hebben ook nooit zo'n idee van dat ze hem echt heel goed kennen. Dat is toch wel heel bijzonder. Afstandelijk, ontoegankelijk, hard en zakelijk... Maar tegelijkertijd een op- en top professional. Een persoonlijkheid. En dus een emotionele familieman. Probeer maar eens een etiket te plakken op Ronald Koeman. Het lijkt onmogelijk. Dat zegt eigenlijk ook Lex Immers. Nu van Adel Den Haag. Die twee jaar bij Feyenoord samenwerkte met Koeman. En toen als derde en tweede eindigde. Koeman haalde hem naar de kuip. Ja, meer als een eer waard natuurlijk. Dat, ja, en, en, en hij zette mij uh, volgens mij ook uh, ja, 9 van de 10 keer als eerste op het wedstrijdformulier Ja, dat is fijn en dat, dat geeft een speler vertrouwen. En dan, ja, dan ga je ook door het vuur voor iemand. En, en, en qua discipline ja, was Koeman natuurlijk ook uh, uh, ja, ten top. Die, ja, die, ja, die was heel erg met de discipline bezig en, en dat soort dingen, ja. Hadden jullie ook wat speciaals dus met elkaar? Nou ja, uh, ik moet zeggen... een speciale band... Uh, uh, denk ik met de man Koeman... dat is lastig. Uh, uh, ja, dat zijn mensen... Uh, die zijn tot een bepaalde hoogte... Uh, ja, uh, laten ze je toe. En, en, en, en, en ja... Uh, verder dan dat ook niet. Dan blijven ze ook echt... de trainer. En, en, en ja, ik moet zeker weten... of ik moet zeker zeggen, ik heb absoluut... met, met, met Ronald ook gelachen. Uh, hij heeft ook humor. En ja, voor de rest, fantastische trainer... Fantastische man, fantastische persoonlijkheid en, en op en top prof. Nou, ik denk een trainer die uh, echt door de wol gevergd is, zoals geen enkele trainer dat ooit gedaan heeft. Want hij is kampioen geworden, hij is uh, drie keer ontslagen, uh, hij heeft goede resultaten bereikt, hele slechte resultaten bereikt. Maar uh, het belangrijkste was dat bijna alle spelers waar hij mee gewerkt heeft, uh, positief over hem waren. Dat, dat vind ik dan wel het belangrijkste pluspunt voor hem als bondscoach. Hij legde dingen uit, zoals hij nu ook weer met Sneijder heeft uitgelegd, waar hij niet vond dat hij een outside-wedstrijd moest hebben. Maar dat vind ik, dan zegt Sneijder ook dat hij dat van Koeman alweer heel begrijpelijk vindt. Toch hoef je niet lang te zoeken naar een paar spelers... die bij Koeman's tijd in Valencia, in Spanje, niets van hem begrepen. Koeman meldde zich dik tien jaar terug bij de Spaanse club... en moest er van het bestuur afscheid nemen... van clubspelers als Angulo, Albelda en doelman Canizares. In die, In die tijd, tijd haalde Koeman het Wiegers Maduro van Ajax naar Spanje. Je kan het zich allemaal nog goed herinneren. Eigenlijk kreeg Koeman de opdracht om het team te verjongen. En hij moest eigenlijk uh, drie oudere spelers eigenlijk, uh, ja, vervangen, laten we het zo zeggen. Maar ja, dat waren echt drie clubiconen. En dat moest eigenlijk van bovenaf, dus ja, dat ging wel wringen. Ja, Hij had natuurlijk ook gehoopt dat hij de tijd zou krijgen om, om verder te bouwen... Ook aan een nieuw team en om het te verjongen, dus. Maar die tijd kreeg hij helaas niet. Omdat ook gewoon ja, uh, de fans gingen zich ermee bemoeien. Uh, ik denk dat hij hier niet van spijt van heeft, maar hij had er wel heel veel van geleerd, in ieder geval. Alles eromheen dat het nog belangrijker is dan, dan, uh, dan vaak het team alleen. Ja, de aanmerk wat bij Vitesse binnenloopt en daar zijn trainerscarrière stad. En... Ja, ik had ook al wel vrij snel door. Uh, toen ik met hem werkte. dat die trainerscarrière wel verder zou gaan. Van Hooydong. Een hele mooie goal. Hij loopt naar die bal De trainersloopbaan van Ronald Koeman. begon eind 1999. bij Vitesse in Arnhem. Voorzitter Karel Aalbers is ambitieus. en ziet in Koeman een grote naam. met een groot spelersverleden. Dat moet een topper zijn. Edward Sturing, nu ook weer assistent. is de rechterhand van Koeman. In 1999. Ik denk dat, dat Ronald wel de naam had. en ook wel de uitstraling had. Ook als speler, als aanvoerder, als leider. Het was wel een leidinggevend type natuurlijk ook als speler. Dat Vitesse toen wel gedacht heeft. ja, dat zou voor ons wel geweldig zijn als wij zo iemand binnen kunnen halen. Je, je krijgt geen 100%. Maar welke, met welke trainer krijg je wel 100%? Dat is natuurlijk altijd heel moeilijk. Was het ook een beetje een stunt? Ik denk dat uh, dat, dat wel meegespeeld heeft binnen de club op dat moment. En ja, je voelt dat hij uh, op een heel hoog niveau uh, gespeeld heeft. Uh, dat was ook wel eigenlijk een beetje in het begin het probleem, moet ik heel eerlijk zeggen. Omdat uh, Ronald uh, als, als speler... Ja, en ook als trainer, veel verder dacht en veel uh, verder was... als de spelers waarmee hij werkte. Was jij dan bijvoorbeeld een van de mensen die zei van... joh, misschien moet je even een paar dingen bijstellen? Ja, inderdaad. Uh, allemaal dat soort dingen wat, voor hem heel, wat, wat spelers helemaal verkeerd deden in zijn ogen. Ja, want hij, hij zag de ruimtes die spelers bijvoorbeeld niet zagen. Ja, je moet het een beetje zien als, uh, als schaken. Hij dacht twee, drie zetten vooruit... Maar die spelers niet. Ja, je zag dat hij hele andere dingen gewend was en die paste die ook wel toe. Bijvoorbeeld als wij een uitwedstrijd hadden, dan reisden we al een dag van tevoren altijd. Ook binnen Nederland. Dus we gingen altijd een dag van tevoren al in trainingskamp. We sliepen in een hotel dicht bij het stadion waar we moesten spelen. Ja, dat waren we eigenlijk helemaal niet gewend met Vitesse. Dus je, je vertrok al een dag van tevoren. Met voeding werd heel veel rekening gehouden. De trainingskampen waren perfect geregeld. Ja, er veranderde wel iets in professionaliteit toen hij hier binnenkwam. Jongen, jongen, wat een feest! Wat een feest hier in Eindhoven! Het Na Vitesse volgen Ajax even Benfica en PSV. Met een memorabele landstitel in 2007. Daarna is het tijd voor Engeland. Eerst Southampton, dan Everton. Sandro. Lewins fall in. Chance voor Rudy! Hij back in the blue jersey. Ik was in het begin was ik ook bang om dingen fout te doen en ja, dan stelt zo iemand op, je, op een gegeven moment stelt, zo iemand stelt je gerust van joh, doe je ding en, en ja, speel gewoon je spel die je altijd speelt en ja, uiteindelijk is dat bij mij gekomen en, en ja, zo dwingt zo'n man dat af en, en door, gewoon door kleine regeltjes, kleine details uh, uh, daarin te brengen... Ja, wordt een club als Feyenoord wordt weer teruggebracht na, naar een podium waar, waar het hoort. En, en, en waar het vorig jaar ook mee kampioen is geworden. Ja, ik ben sowieso benieuwd hoe hij het gaat doen. Ik heb daar wel heel veel vertrouwen in. Ik denk dat hij wel een, uh, de goede persoon uh, op het juiste moment op de juiste plek is. Maar hij is natuurlijk net zoals iedere andere trainer in heel de wereld... afhankelijk van de kwaliteit en het materiaal wat die, uh, waar hij mee gaat werken. Nou is het gekke. Uh... Dat hij niet echt een prijzenpakker is. Nou, die zou ik wat dat betreft kunnen zeggen als je vergelijkt met Guardiola. Uh, dat hij een soort subtopper is. Want hij heeft inderdaad niet zo gek veel gewonnen. Maar wel die, die goed wil gekweekt overal. Uh, en, en dat is kennelijk het meest blijven hangen. Maar het is een trainer die heeft echt alles meegemaakt. En uh, ja, wat moet je nog meer meemaken? Dat, wat Koeman heeft meegemaakt. Morgen dus het Nederlands Elftal. Van Koeman tegen Engeland, uiteraard live te volgen op NPO Radio 1. A cigarette And I got to God's torture hands. And my heart Versint. van de Elbo. Debutant Pascal Inkhoorn start morgen als klassementsleider in de Coppi e Bartali. De renner van Lotto Jumbo won vanochtend de eerste etappe van de Italiaanse rittenkoers... en heeft daarmee zijn eerste overwinning bij de profs binnen. Dag Pascal, goedenavond. Goedenavond. Je eerste overwinning bij, bij Lotto Jumbo, je eerste profzegen. Nou, hoe is dat? Ja, dat is natuurlijk uh, fantastisch. Als je dat uh, zo snel uh, voor elkaar krijgt, is dat alleen maar mooi. En uh, ja, ik ben hartstikke blij mee. Kan je even vertellen hoe het uh, hoe de laatste paar kilometers gingen Want het was nog uh, kantje boord, geloof ik, hè? Ja, we waren met, uh, met in het begin waren we met z'n drieën voorop... en uh, de laatste vijftien met z'n tweeën. En, uh, maar we hadden echt een mooie voorsprong. En uh, ja, we werkten goed samen. En De laatste twee kilometer hebben we besloten... Uh, Kreeg ik ook instructies vanuit de volwagen om niet meer mee te rijden. En uh, ja, uiteindelijk is hij uh, eigenlijk met de vingers gereden. En. Uh, kon ik het in de sprint afmaken. Ja, ja want je, je had er nog een mooie schijnbeweging in huis, hè, geloof ik? Ja, hij zat uh, achterom te kijken. Ik denk. Uh, daar trapt hij wel in. En uh, dat deed hij ook. <laughs> Vertel even dan, want ik kan me er niks bij voorstellen. Nou ja, hij zat helemaal achterom te kijken. want hij natuurlijk op kop reed. En uh, ja, een ja, sprint is natuurlijk. Uh, ja, als je van 300 meter aangaat, is dat best lang. Dus 200 meter is eigenlijk de ideale afstand. En uh, ja, hij heeft een kop en hij keek natuurlijk achterom of ik aanging. En uh, ik denk op 250 meter ik het is net alsof ik aanga. En dan, ja, dan trekt hij hem eigenlijk in gang voor mij. En uh, ja, dat gebeurde het uiteindelijk ook. Nou, nou, slim hoor. Goed geregeld. Um, dat was natuurlijk mooi. Die winst daar, moest je ook nog de ploegentijdrit rijden. Hoe ging dat? Ja, dat was, uh, ja, was echt uh, we hadden echt een sterke ploeg. En bij mijzelf uh, zat er niet superveel meer op na, uh, na vanochtend. Maar ik kon nog wel uh, een deel van mijn beurt uh, van mijn werk doen. En uh, ja, uiteindelijk uh, eindigen we net naast het podium wat jammer is. Maar ik denk dat we laten uh, zien hebben dat we met zo'n jonge ploeg toch uh, erg sterk zijn. Ja. Uh, ik zei altijd, je eerste uh, uh, overwinning, je eerste seizoen ook bij Lotto Jumbo. Uh, heel veel mensen die, die, die, dat snap je, die uh, horen jouw naam en die denken: oh, waar ken ik die naam toch van? Uh, in februari uh, uh, kwam je, of voor februari zelfs, kwam je in het nieuws omdat je in een trainingskamp uh, uh, iets te veel of, of te sterke slaapmiddelen had genomen. Dan werd je geschorst. Uh, de, maakt dat dan nu wat bijzonderder dan eigenlijk gebruikelijk uh, is voor zo'n overwinning? Je soort van revanche gevoel? Uh, nee, het is natuurlijk dat uh, ja, als je nu mijn naam googelt, uh, komt dat natuurlijk naar voren. En ja, ik ben gewoon hard aan het werk om dat uh, weer naar de achtergrond uh, te dringen. En uh, ik wil gewoon daar, uh, als je mijn naam natuurlijk googelt, dat er uh, overwinningen komen te staan. En natuurlijk niet uh, alleen maar dat uh, slaapincident. Ja, als dus je bent eigenlijk aan gaat vechten tegen Google. Ja, zo kun je het wel schrijven, maar dat is natuurlijk, uh, ja, dat, het klopt dat uh, veel mensen daar mijn naam van kennen. Uh, ik heb daar zelf een streep onder gezet en uh, ik denk dat ik nu op de goede weg ben om te laten zien dat ik uh, meer in mijn mars heb. Ja, ja. Nou ja, dat laat je zeker zien. En merk je ook dat, dat dat binnen de ploeg gerespecteerd wordt? Want destijds werd er binnen jouw ploeg best wel hè, fel gereageerd op die actie op dat trainingskamp. Hoe is dat gevoel nu? Uh, ja, ik heb natuurlijk van uh, veel uh, felicitaties ook gekregen. En ik denk ook dat ik uh, gewoon zo aan de ploeg ook laat zien dat, uh, dat ze ook op mij kunnen bouwen. ja. Hm. En nee, dan mag je morgen starten in de Leidenstrijd, dat is natuurlijk leuk. Hoe uh, ziet hij eruit eigenlijk? Uh, ja, uh, ja goede vraag eigenlijk. Oh my uh, my Hoezo Heb je hem, uh, heb je hem uh, niet uh, aan? Je ja, hebt hem toch jawel, aangekregen. Hè, ik niet? Heb, ja, ik heb er drie gekregen. En de, deze, dit is de Leidstrui, dat is een uh, blauweachtige. Oh. Nou, je weet het prachtig te omschrijven, <laughs> moet ik zeggen. Ja, het is, uh, het, is, uh, het is geen mooie, trui. Oh. <laughs> <laughs> nou ja, dan gaan we er maar niet te ver op door. Maar hoe lang uh, ben je het om aan te houden? Ja, ik hoop natuurlijk tot en met zondag. Maar uh, we kijken het uh, dag per dag. En morgen is uh, gelijk eigenlijk al de lastigste rit. Dus we met zondag nog een uh, lastige tijdrit. Maar, uh, ja, het liefste natuurlijk tot en met zondag. Ja. Oké, okay, we blijven je volgen. Heel veel succes, hè? Ja, hey, dankjewel. Leuk. De frisse wind in Zeist heeft voor jong Oranje vooralsnog niet het gewenste effect. Oranje verloor vanavond in Doetinchem en oefende wel met België met 4-1. Dinsdag staat een belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd tegen Andorra op het programma. De uitslag tegen de Belgen was iets wat geflatteerd. Toch zag de verdediging, inclusief doelman Justin Bijlo, er bij de tegengoals niet goed uit. Daar kon ook bondscoach Art Langer er niet omheen. Mm, nou ja, het is duidelijk dat de eerste goal natuurlijk zijn uh, de fout was van de doelman. Uh, ik vind dat we het grootste gedeelte van de wedstrijd, zeker de eerste helft, hebben we daarna eigenlijk helemaal nul uh, weggegeven. En als je zelf aanvallend wil spelen, ja goed, dan ontstaan er soms ruimtes. En, uh, nou goed, daar uh, uh, hoef ik ook niet moeilijk over te doen. Uh, dat, in fase hebben we dat gewoon slecht gedaan. Hoe de laatste drie goals tegenkwamen, pff, heel matig verdedigd. Kinderlijk wellicht? Ja, dat nou, zou je ook zeggen. Met jonge wijen. Ze zijn al bijna kinderen. Nee, maar andersom moet je ook uh, reëel kijken naar de wedstrijd. Ze komen zes, zeven keer voor de goal. Scoren vier keer. Dat mag niet. Je kan ook aangeven dat zij wel dodelijk effectief waren. Hoe bevalt de frisse windje in, in Zeist? <laughs> nou, ik hoop dat die frisse wind vorig jaar al is ingezet. Want we zijn met de nationale jeugdteams echt wel een hele andere kant ingeslagen. En hebben daar achter de schermen heel veel uh, werk verricht om uh, te komen tot wat we nu doen. Uh, en hoe het uh, Nederlands zelf ja, goed, weet je. Het, het, uh, op het moment dat er een nieuwe uh, bondscoach staat. Dan is er altijd een frisse wind. Ik herken die van Advocaat ook nog. En, dus, ja. en ook daarvoor nog wel een keer van Danny. Je hebt wat coaches meegemaakt de laatste tijd. Nou, uh, ja inderdaad. Oh, sorry. Ik heb drie. Uh, Dit is mijn derde, derde bondscoach. Ja, nou goed. Ik moet eerlijk zeggen. Ik, kan, ik kom met alle drie de mannen prima overweg. Ook nu met, uh, met Ronald. Dus uh, ik, ik ben uh, zelf heel content over de manier waarop we in Zuid dingen doen met de Nationale Leugdteams. Ook richting Oranje. Maar daar past zo'n aanslag natuurlijk niet bij. En zo reëel moet je ook zijn. Gaat hij het anders doen? Is jouw indruk Koeman wat betreft Jong Oranje in vergelijking met zijn voorgangers? Vindt hij het belangrijk wat jij hier doet? Ja zeker, maar je ziet ook dat uh, ook de jongens die hier vanavond gespeeld hebben over een jaar of misschien al wel sneller in het Nederlands afstand kunnen gaan spelen. En dat is in het verleden ook zo geweest, dat is gelukkig nog steeds zo. Op dit moment zijn er vijf jongens bij Oranje die nog hier mogen spelen. Dus het is eigenlijk ook wel een beetje de kweekvijver van. En als je samen kan, kan optrekken, nou misschien nog belangrijker dan samen optrekken is als je ziet wat voor internationale ervaring deze jongens vandaag ook weer opdoen. Dat helpt alleen maar in de weg naar Oranje toe. En dan hoop je dat je iets minder naïef bent als je dan uiteindelijk in Oranje speelt. Maar Koeman weet ook dat jij met Jong Oranje in september heel belangrijke wedstrijden gaat spelen. Tuurlijk, maar goed, dat is tegen die tijd zo dat ik overleg. Je zegt al september, dat is over een half jaar. Dus het heeft niet zoveel zin om daar nu allerlei dingen en uitspraken over te doen. Wij moeten eerst ons richten op dinsdag, waarin we een cruciale en belangrijke wedstrijd hebben in Andorra. De eerste gesprekken met Koeman, hoe, hoe is dat gegaan? Kun je ons dat eens vertellen? Nee. Wat voor setting is dat ook? Uh, nou goed, we hebben... Oh sorry, <laughs> ik zal het dan niet meer doen. De <laughs> telefoon wordt uh, op de grond gesmeten. <laughs> we, hebben een, uh, uh, we hebben een wekelijks uh, oranje overleg. Dat is eigenlijk zo gebleven. In de tijd dat er even geen bondscoach was... hebben we een paar mensen alle potenties voor oranje... helemaal in beeld gebracht. In beeld en rapporten. En dat ook overgedragen aan een nieuwe bondscoach in de staf. En dat wekelijks overleg is er nog steeds. Dat gaat in, uh, op een goede manier. Op een, met een goede invulling. En ik ken Ronald als, als coach van de tegenpartij. Dus uh, nou, volgens mij uh, kunnen we daar best wel heel positief over zijn. Goede eerste indruk. Zeker, ja. Althans, Art Langer tegen Corné Hendricks. Ja, het Nederlands al speelt dus morgen tegen Engeland. Daar hebben we het uitgebreid over gehad. Maar het is niet de enige oefen in het land deze week. Er zijn er nog veel meer. Ruim 70 zelfs. Duitsland, Spanje, dat is een mooi affiche. Of wat denkt u van Italië, Argentinië? Of bijvoorbeeld uh, Macau tegen Mauritius. Kan ook, ik weet niet waar die te volgen is. Maar, oh, dat is net afgelopen, zie ik. Het is 0-1 geworden door Mauritius. Doelpen te maken zoeken we nog even op. Ook Australië speelt morgen. Noorwegen is de eerste tegenstander van de nieuwe bondscoach... Bert van Marwijk, die zit verheugd om met Australië naar het WK te gaan. Het is een geweldig land met een geweldige sportcultuur. En ik ken dat team natuurlijk, uh, omdat we er twee keer tegen gespeeld hebben. Ja, voor mij was de keuze niet moeilijk. Welk trots gevoel geeft het jezelf dat jij wel naar het WK gaat... Zo en denk het het je als team niet? Daar heb ik nog nooit over nagedacht. En, uh, geeft dat toch dat wel voldoening? Ah, nee, ik vind het gewoon geweldig leuk. en, uh, en Een enorme uitdaging om, uh, om met dit, deze jongens dit team uh, naar het WK te gaan. En om daar het beste van te maken. Wat wordt die belangrijkste missie? Overleven in de eerste ronde. Het is al een paar keer te sprake gekomen. Er is weinig tijd, maar je bent natuurlijk super professioneel. Uh, wat moet je nou de komende maanden wel en vooral niet doen? Maar wat we wel moeten doen is in die korte tijd uh, onze eigen manier van spelen uh, ontwikkelen. En, en daarin zo ver mogelijk komen. En het is belangrijk dat, uh, dat de spelers ook uh, begrijpen wat je wil. Maar ze moeten het ook uit kunnen voeren. En ze moeten er ook achter staan. En als, dat moet een goede combinatie worden met de, met de visie van de coach. Als dat lukt, dan, dan zijn we al een hele. Ja, Bert van Marwijk. Algerije, Tanzania, mocht u het willen weten, 4-1. Malta tegen Luxemburg, 0-1. En wat te denken van de Vareureilanden tegen Letland, 1-1. En Denemarken-Panama met een magere 1-0. Michael van Gerwen heeft in de zevende speelronde van de Premier League... de strijd om de koppositie gewonnen. De Brabant versloeg in het Schotse Glasgow... na een moeizame start, zijn naam genoemd Michael Smitham Met 7-2, hij kwam eerst achter. Van Gerwen, drievoudig winnen overigens... van die zeer lucratieve dartcompetitie. Uh, met 2-0, maar uh, toen dacht hij... nou laat ik dit toch eens even beter doen. Hij gooide twee 12 darters achter elkaar, zeven leeks op rij... en haalde de winst vervolgens eenvoudig binnen. Dat was het een beetje voor, uh, voor vandaag. Ja, ik hoop dat Renier van der Weg het voor elkaar krijgt... om uit plastic olie te maken wat hij vanavond. Uh... Vertel, dat ja, was, een, was een goed verhaal. Dan nog een goed verhaal om dat plastic bij elkaar te krijgen... en het uit de zee te halen, dan hebben we weer heel lang olie. Ja, nu was ik persoonlijk wel een beetje klaar vandaag... met die gemeenteraadsverkiezingen, maar dat geldt niet voor ons Diederik Smit... en ook niet voor sommige tellers, want waarom duurt dat tellen... van die stemmen toch zo ellenlang? lang, Diederik? Ja, het is de day after de gemeenteraadsverkiezingen... maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Bijvoorbeeld in Amsterdam. Daar zal de definitieve uitslag pas morgen bekend worden gemaakt omdat heel veel stemmen nog geteld moeten worden. Uh, de vraag is natuurlijk, waarom duurt het zo lang? Nou, dat komt vooral omdat heel veel mensen nog twijfelen. Uh, veel kiezers weten nog niet welke stemmen ze willen gaan tellen. Er zijn ook nog veel zwevende tellers. Dus uh, ja, dat maakt het lastig. Nou, tel daarbij op alle andere oorzaken en je moet nog meer tellen. Dus het is een beetje een optelsom van verschillende factoren. Er kan nog geteld worden tot middernacht... En de verwachting is dat het een nek aan nek race wordt tussen GroenLinks en Denk. Ik zou in elk geval uh, iedereen willen oproepen... ga sowieso tellen, maak gebruik van dat recht, want elke tel telt. Dirk, <laughs> Smit. Goed. Zometeen met het oog op morgen dat vanavond wordt gepresenteerd door Koen Verbraak. Tot later. Dag. NPO Radio 1.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 Want voor meer dan 2 miljoen mensen met Reuma is onderzoek hard nodig. Wij geven niet op. Wat geef jij? Reuma Fonds collecte Collecteweek. Deze week bij jou aan de deur. Daten zonder Facebook-koppeling? E matching dating, hoger opgeleide. Zet uw privacy op 1.